7 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De politie heeft bij een ecoduct in Renen tevergeefs gezocht naar de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist. Het was de eerste keer dat agenten een gebied doorzochten sinds eerder deze week een bos in Limburg werd uitgekamd. Waarom er vandaag bij het ecoduct werd gezocht, is niet bekendgemaakt. Ook bij Doren heeft de politie weer een stuk bos doorzocht. Agenten hadden prikstokken bij zich, maar ook hier werd niets gevonden.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 De zeekadetten in Delfzijl zijn ernstig gedupeerd door metaaldieven. Die braken een loods open waar de reserveonderdelen liggen van het korpsschip. Ze hebben bronzen en koperen onderdelen meegenomen. Het schip, een oude mijnenveger van de marine, is 50 jaar oud. De onderdelen moeten speciaal voor het schip worden gemaakt. En dat is een kostbare aangelegenheid. Richard Branson, de oprichter van luchtvaartmaatschappij Virgin... gaat morgen als stewardess champagne serveren bij concurrent AirAsia... Hij heeft een weddenschap verloren van de baas van Air Asia. Beide sponsoren een Formule 1-team en dachten dat hun team in 2010 boven het andere zou eindigen. Branson gaat morgen in een vrouwenuniform van Air Asia mee op de vlucht van Perth in Australië naar Kuala Lumpur in Maleisië. Branson heeft via Twitter laten weten dat hij zijn benen inmiddels heeft geschoren.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 met Robert Meder. Ja, goedenavond, we zitten aan elkaar geklonken tot 11 uur. We gaan nu gezelschap houden met de sport van de zaterdagavond. Met de tweede helft natuurlijk van de FA Cup Final... tussen Manchester City en Wigan Athletic. We gaan nu bijpraten over de halve finales van de play-offs... van de hockeycompetitie bij de mannen en de vrouwen. En twee ontknopingen bij de vrouwen om het Nederlands kampioenschap. Het waterpolo en het handbal. En verder gaan we op bezoek in Mechelen... waar KV Mechelen 25 jaar geleden Ajax versloeg, weet u nog... in de finale van de Europa Cup 2. En we gaan ook nog eens vooruitkijken naar de laatste speelronde... van de eredivisie. Oftewel, dit is NOS Langs de Lijn... tot 11 uur met sport en U2. NOS Langs de Lijn tot 11 uur met sport en muziek. There's nothing you can throw at me that I haven't In the moment, you can get out of it. Van uh, U2, mooie stadiongeluiden. Altijd mooi, die fvq niet mee Die volgt uh, Manchester City tegen Wigan Athletic. Rust 0-0 op Wembley. Um, maar er moet er altijd eentje boven liggen. Ligt er eentje boven, Ragnar? Ja, misschien is dat wel uh, Robert Wigan Athletic. De ploeg die in de competitie zo lastig heeft met een 18e plaats. Nog twee ploegen slechts eronder in de Premier League. En lijfsbehoud is geen, uh, geen zekerheid. Maar die ploeg doet het goed, heeft zijn kansen gekregen, had misschien wel een penalty moeten krijgen na een hensbal van Nastasic, de verdediger. Uh, kansen gezien voor Calum Mc, uh, McManaman bijvoorbeeld. Een uh, goede ontsnapping nog een keer van Maloney waar uiteindelijk uh, geen treffer uit kwam. Maar heel veel dreiging, veel zelfvertrouwen bij de ploeg van Roberto Martinez. Die uh, veelvuldig wordt genoemd overigens als nieuwe manager van uh, Everton. Maar deze week David Moyes richting uh, Manchester United uh, vertrokken. En aan de andere kant bij Manchester City natuurlijk heeft die ploeg ook wel mogelijkheden gekregen. Met name een hele grote kans... Na een uh, half uur spelen zo'n beetje. Een inzet van uh, Carlos Tevez. Ja, je telde hem toch eigenlijk al. Een uh, voorzet vanaf de linkerkant. En een open kans eigenlijk. Alleen de keeper stond er nog. Maar ja, die pakte die bal ook. Slecht ingezet. Iets wat te lang gewacht door Tevez. De Argentijn. Anders was het alsnog uh, bekeken geweest. In ieder geval, dan had Manchester City de voorsprong gehad. Toch de ploeg die moet. Die de landstitel kwijt is aan Manchester United. Die ook geen uh, indruk wist te maken in de Champions League. En dan is dit eigenlijk vandaag... Voor de ploeg van Roberto Mancini toch de laatste kans om een prijs te winnen. De tweede plaats is leuk, maar dit is een serieuze prijs. Een miljard kijkers op televisie over de hele wereld dat zegt eigenlijk uh, genoeg. En Wigan ja, de eerste keer in 81 jaar dat de ploeg hier staat op dit podium in de finale van de rv Cup. Heel veel mensen meegereisd waren, of de eerlijkheid gebied te zeggen, dat er meer city supporters zijn dan van Wigan. Dan mensen van Wigan, maar het is een, een mooie wedstrijd met uh, ja, een mooie sfeer op de tribunes van alles. En nog wat natuurlijk van tevoren, een heel orkest, een koor op het veld. Alles eraan gedaan om er iets uh, moois van te maken. En uh, Wigan Athletic in deze ambiance Het voelt zich thuis op dat goede veld. Hij heeft uh, technisch goed gevoetbald, een aantal uitblinkers dus. Maar ja, je moet de bal er nog wel een keer even inschieten. En dat gebeurde dus bijna nog aan de andere kant van het veld. Maar het zou mij bij rust niet verbazen als er een verrassing in zit vandaag. Maar dan moeten we nog wel 45 uh, minuten wachten voor je dat met zekerheid kan zeggen. 0-0. Goed, dan horen we jou uh, straks weer. Dat was de eerste helft van de JV-Cup-final, die we dus volgen tussen Manchester City en Wigan Athletic. Dus even kijken wat er allemaal uh, nog meer gebeurde in Engeland. Waar uitslagen Aston Villa tegen Chelsea weer 1-2. Twee goals van Lampert. En met zijn tweede, doelman lost hij, met zijn tweede doelpunt lost hij Bobby Tam Tamling af. Als topscorer alle tijden van de Londense club. Lampert, uh, zijn teller, staat inmiddels op 203. De rest van het programma is morgen en dinsdag. Als we naar de stand kijken, dan zien we dat United al zeker is... van de Champions League als kampioen, 85 punten. City heeft er 75, ook zeker van de Champions League. Derde Chelsea, 72, ook een Champions League plaats. Dan de voorronde van de Champions League voor Arsenal, plek 4... Eh, met 67 punten en daar 1 punt achter. Tot een Hotspur met 66, en dat is een Europa League plaats. Dan in de Bundesliga. Bayern München-Augsburg werd 3-0. Bayern blijft dus maar winnen, ook al zijn ze al zeker... Van het kampioenschap. Schalke 04 tegen Stuttgart werd 1-2. Leverkusen, Hannover 96, 3-1. Wolfsburg, Borussia Dortmund 3-3. Bremen tegen Eintracht Frankfurt 1-1. Hoffenheim, HSV 1-4. Mainz, Borussia, Mönchengladbach 2-4. En Greuther tegen Freiburg 1-2. En Fortuna Düsseldorf tegen Nürnberg 1-2. München kampioen, dus Champions League. Daarachter uh, Dortmunds, ook Champions League. Op de derde plek Leverkusen, zeker van Champions League. Schalke 04 die staat momenteel op een Champions League voorronde plek. 52 punten. En dan blijven ze dus ook op de vijfde plaats. Freiburg 51 punten Europa League. En Frankfurt, zesde op 50, met 50 punten. En ook op een Europa League plaats. Goed, dat was het uh, voetballen. Wat is het, uh, het buitenland. We gaan naar het uh, hockey. Tim Steens is hier aan, uh, aangeschoven, Tim. Um, je hebt um, de play-offs gevolgd, met name van, uh, uh, van de vrouwen. Um, vertel me hoe het is afgelopen. <laughs> en je hebt een opmerkelijk moment <laughs> ja. dat niet zo heel erg leuk is. Misschien, nee. misschien kun je daar wel mee beginnen, want... ja, precies. toch het was wat nieuws. Het was uh, tijdens de tweede wedstrijd van de halve finale tussen uh, Den Bosch en Laren. Laren, die als vierde geëindigd is deze competitie, moest ze tegen de nummer één van de reguliere competitie Den Bosch. Afgelopen donderdag had uh, Den Bosch op Laren de eerste wedstrijd gewonnen met 2-1. Uh, en vandaag dus de tweede wedstrijd in Den Bosch. Als Den Bosch zou winnen, zouden ze in de finale staan. Als Lara wint, dan is er morgen nog een derde wedstrijd. Nee. Nou, die wedstrijd eindigde in 1-1 na reguliere speeltijd. Er werd verlengd, twee keer 7,5 minuut, met golden goal. Niet Want gescoord. Er moeten moet een winnaar komen. Er moeten winnaar komen, inderdaad. Dus, um, nou, na twee keer 7,5 minuut Sudden desverlenging niet gescoord. Dus shootouts moeten dan de beslissing brengen. Shootouts, dat is nieuw in het hockey. Uh, dat komt in de plaats van de strafballen. Is al twee jaar oud. Maar dat betekent dat een speelster alleen vanaf de Middenlijn op de keeper zou moeten aflopen: 8 seconden de tijd heeft om te scoren. Hm. En uh, als het niet lukt, dan uh, gaat het over, en, uh, enzovoort. Nou, Naomi van As, de speelt van Laren, die nam de eerste shootout voor Laren. Ik kwam in botsing met kiepster Lizzie Couton van Den Bos. Uh, ja, bleef liggen, lang op het veld bleef liggen. dus Iedereen vreest al het ernstigste. ernstigste. En uh, wat blijkt nu uh, in het ziekenhuis, blijkt dus dat Naomi van As haar voorste kruisband heeft gescheurd. Dus een drama voor, uh, voor Naomi van As. Dat betekent dat ze in ieder geval negen maanden uit de relatie is. Negen dus, maanden? Ja, minimaal zeg maar. En dat, uh, ja, dus het hele seizoen voor haar is nu voorbij. En wat mist ze dan zoal? Nou, ze mist heel veel. Ze mist in ieder geval morgen die derde wedstrijd natuurlijk tegen Den Bos. Uh, op Den bos weer. Ze mist de World League... Uh, die in juni in Rotterdam gespeeld wordt... met het Nederlands al. En ze mist ook de Europese kampioenschappen... die in augustus in Antwerpen uh, gespeeld worden. Dus uh, ja, vreselijk voor haar. En uh, ja, een enorme domper natuurlijk voor Laren. Want ze hebben net uh, Willemijn Bos, die raakte vlak voor de Olympische Spelen geblesseerd... met mm. diezelfde kruisbandblessure. Is ook negen maanden uit geweest. Is net weer terug en in een, een ietsje verder verleden... Minke Mabers, uh, niet onbekend natuurlijk... nog steeds Record International... die scheurde ook bij Lara haar voorste kruisband. Dus ja, wat dat betreft hebben ze daar een soort patent op. Ja. Maar het is natuurlijk een vreselijk nieuws voor, uh, voor Lara. En die moeten morgen dan weer naar Den Bosch toe... om die derde wedstrijd te spelen... met, uh, zeg maar in het achterhoofd, die blessure van Naomi. En ja, zij is natuurlijk een van de sterspeelsers voor Lara. Dus ik geef wat dat betreft niet zoveel, uh, ja. <laughs> zoveel kansen ja, Je zegt Lara. nu in een bijzin, maar we hadden nog niet gezegd... hoe die shootouts waren afgelopen. Ja, nee, Maar die gingen uh, natuurlijk uh, gewoon door. Ja, dat was heel apart, want... Uh, uh, ja, Naomi van AS lag daar op de grond uh, geblesseerd. Kon dus niet nog een shootout nemen, want dat mocht, want die Couton die maakte een overtreding. Uh, Kim Lammers nam dat over, uh, aanvoerder van Laren, ook bij Laren, ook international. En die scoorde, dus uh, ze namen al de leiding in die shootout. Daarna moest Maartje Pouwen van den Bosch de stand gelijk brengen, die miste. Nou, dat doet ze bijna nooit. Maar nu missen ze dus wel. Uh, nou, uiteindelijk heeft uh, Laren die shootout competitie gewonnen met 4-1. Dus dat is op zich uh, vrij, uh, vrij dik. Ja. En uh, moeten ze morgen weer. Dus uh, ja, ja ik, uh, ik ben benieuwd. Maar ik zei al, ik vrees voor Laren wat dat betreft... Uh, ja, Naomi is ook een belangrijke speelser bij Laren. Dus ik heb toch het idee dat Den bos het gaat redden morgen. En dan SJAC tegen Amsterdam? Uh, eerste ja. wedstrijd gewonnen door Amsterdam. Ja, dat was een, uh, een, een nipte overwinning voor Amsterdam. Afgelopen donderdag in het Wagenerstadion. Uh, geen goede wedstrijd. 1-0, één uh, doelpuntje. En vandaag ging SCAC dat rechttrek in Beeldhoven... met Janneke Schopman, de coach die daar heel gedreven uh, aan het roer staat. En uh, nou, die lieten er niets aan uh, te wensen over... want het werd 4-1 voor SCAC. Uh, ja, een hele regelmatige overwinning. En uh, Amsterdam had niks te klagen. Het was gewoon terecht... Um, dat betekent dat morgen in beeld over de derde wedstrijd... Tussen, in deze halve finale gespeeld wordt tussen SCSC en Amsterdam. Dus, uh, maar goed, heeft vandaag 4-1 gewonnen. We mogen morgen weer uh, op eigen veld spelen. Dus ja, ik, uh, ik geef SUC een goede kans om in de finale te komen. Dat hebben ze overigens nog nooit gedaan. Dus dan bij de mannen. Uh, Bloemendaal en Rotterdam. Alle ogen gericht op het uh, natuurlijk. Ja. Zou het zijn laatste competitiewedstrijd ja, ja. zijn? Ja, dan wel nee. Nou, zeg het maar. Ja, afgelopen donderdag uh, heeft Rotterdam uh, gewonnen na shootouts. outs hè. Dan komen ze weer die de shoot -outs. Het werd 1-1 uh, in Rotterdam tussen Bloemendaal en Rotterdam. Ook in de verlenging werd er toen niet gescoord. Shootouts moesten toen beslissingen brengen. Nou, en Rotterdam nam dat veel beter. En vandaag moest Bloemendaal dus, wat je al zei, op eigen veld winnen om Teun de Noor in ieder geval morgen nog een wedstrijd te geven. Nou, dat is helemaal, helaas niet gelukt voor Teun de Noor dan... want Rotterdam was veel beter vandaag. wonnen met 4-1 in Bloemendaal. Dus mm. ja, duidelijke cijfers. Uh, dat betekent dat Teun de Noor inderdaad zijn laatste competitiewedstrijd heeft gespeeld voor Bloemedaal. Hij is nog niet helemaal klaar, want volgende week met Pinksteren... speelt hij nog de halve finale van de EAL, de Euro Hockey League... tegen Amsterdam. Dus ja, en hij wil natuurlijk in de finale komen. Die wordt dan eerste Pinksterdag gespeeld. Ja, een mooie afscheid voor Teun zou natuurlijk niet uh, denkbaar zijn. Want vandaag is dat natuurlijk niet gelukt om nee, in de competitie... Nee. met de titel afscheid te nemen. Dus uh, ja, duidelijk. Goed, Rotterdam um, is in de finale. Rotterdam in de finale. Tegen? Ja, dat is nog niet bekend. Oh, de derde wedstrijd dus tussen Oranje precies. Zwart en Kampong. Klopt, want afgelopen donderdag won Kampong op eigen veld... met 4-1 van Oranje Zwart, de eerste wedstrijd. Vandaag uh, konden ze het afmaken in Eindhoven bij Oranje Zwart. Nou, ik ben bij die wedstrijd geweest. Het was een echt een waanzinnige wedstrijd. Uh, fysiek gebeurde van alles. Uh, met naslaan van een Pakistan van Oranje Zwart. Dat zal ik zo uh, even vertellen. Uiteindelijk heeft Oranje Zwart die wedstrijd gewonnen met 3-2. Dat betekent dat er morgen weer een wedstrijd is. De derde wedstrijd dus om te bepalen wie in de finale tegen Rotterdam speelt. Maar even terugkomen op die, uh, uh, die, die overtreding van die Pakistaners. Ze hebben dat twee slaan. Pakistanen, ja, ja. Riswan en Rashid. Twee hele goede Pakistanse spelers, moet ik zeggen. Maar na 20 minuten uh, maakte die Risvan een overtreding op Raymond Allegre, de Spaanse verdediger van Kampong. Die lag op de grond en op dat moment sloeg die Risvan gewoon die Allegre nog een keer na. Nou, hij bloedde waanzinnig, die allegere, Maar er waar hem. raakte hij hem dan? Bij zijn neus en bij zijn jukbeen. Oh, doe maar. En uh, dus hij bloedde ongelooflijk. Nou, heel Kampong wilde natuurlijk een rode kaart voor die Pakistan. Maar de scheidsrechter hadden het niet gezien. Dus die hebben helemaal niks gedaan. Niet eens een groene kaart voor die uh, Pakistan. Maar kan je dan niet een, een, een videoreferie daarop... Nee, de competitie hebben we dat niet. Oh. Alleen internationaal inderdaad. Dat zou mooi geweest zijn. Maar uh, nou goed, uiteindelijk mocht uh, die Pakistan mocht blijven staan. Allegere naar de kant. Werd verzorgd. Uh, hechtingen enzovoort. Kon uiteindelijk weer meespelen. Maar uh, na aflopen was het natuurlijk commotie. En wat bleek nou? Op de kampongbeelden... want elke team maakt zijn eigen videobeelden van die wedstrijd. Toen bleek inderdaad dat heel duidelijk te zien was dat hij nasloeg. De scheidsrechter, Roel van eert. ik heb hem ook nog gesproken na de wedstrijd... Hij heeft ook die beelden gezien. Ze waren dus wit-heet kampong. want ze wilden iets doen. Ze wilden een statement maken van, ja, je moet naar de bond... want die man mag morgen niet meedoen. Maar goed, zover kwam het allemaal niet. Dus die Roel van Eert, die scheidsrechter heeft ook die beelden gezien. En die zei ook van ja, terecht, het had een rode kaart moeten zijn. Maar ik heb het niet gezien, dus ja, sorry. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk niks aan Kampong. Dus zij hebben alle mensen van de bond gebeld uh, na die wedstrijd. Zelfs de voorzitter hebben ze gebeld van er moet iets gebeuren. Want wij willen niet dat die man morgen speelt. Dus goed, dat loopt nog steeds. Maar ik denk dat ze we weinig kans hebben. Want dat zijn beelden van de videoman van Kampong. En niet ja. zeg maar objectieve beelden die wij als NOS ja, vaak maar maken ja, van ik, die weet, wedstrijden. ik geloof toch niet dat die, dat die videoman die beelden <laughs> nee. gaat lopen bewerken. Nee, dat kan ook niet. niet. Nee, dat lijkt maar, officieel... maar, maar, maar is, is, is het, is het ja. ooit eerder gebeurd? Mag nee. het, kan het? Zijn nee. er regels voor? Nee, nee, het is nooit eerder gebeurd. Uh, alleen als je, wat jij zegt, als je een videoref hebt, zeg maar, bij internationale toernooien heb je die. Dan zou je eventueel na afloop nog met die beelden zeg maar, een speler kunnen straffen. Hm. Maar nu kan het absoluut niet. Tenminste, dat is wat Troel van Eerd mij vertelde. Ik vlak voordat voor ik het einde van reed, Heb ik hem nog even gesproken. En hij zei: Ja, voor mij uh, is er officieel niks, uh, niks aan maar te doen. Maar zoals bij het voetballen, de, de alsnog een straf uh, nee. uh, uh, uitspreken op basis van televisiebeelden. Nee, dat gaat niet lukken. Dat, dus, dat gaat uh, gewoon niet. Nee, Maar ik denk dat de messen mm. geslepen zijn morgen. Dus ik vrees een beetje ja. voor die Pakistan. Ik die morgen, zou hem buiten de, buiten de, de basis ja, precies, nou, uh, Als die coach van de Heuvel. Die niet de heuvel ik. zou ik een beetje, ja. ja, precies. Een beetje voorzichtig zijn. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, wint Oranje-Zwart. Dus het was een fysiek hele zware wedstrijd, zeg ik. Er werden veel overtrainingen gemaakt. Maar het was echt op het scherp van de snede. Ja, en daar zijn die play-off-wedstrijden ook voor. Het was uh, waanzinnig ja. veel publiek. Ja. Vier, vijfduizend ja. man. Dus, uh, maar uiteindelijk Oranje-Zwart wint dus die tweede wedstrijd. Moet er morgen in Eindhoven weer aan de bak. En dat wordt een hele Interessante wedstrijd. Uh, trouwens, mag ik nog wel even zeggen. Live bij de NOS op televisie deze wedstrijd. En natuurlijk de volging langs de lijn morgen. Goed, uh, dankjewel uh, Tim Steens. Goed, zometeen uh, meer bijvoorbeeld van het voetballen van de FA Cup. De tweede helft, City tegen Wigan. Live sport bij LOS langs de lijn op Radio 1. Like the legend of the Phoenix. Huh. All ends with beginnings.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 Punk, Def Punk, Punk en Get Lucky. Het is vijf minuten voor half acht u luistert naar NOS Radio 1. Nou, langs de lijn, we zitten in de rust. Nou, nee, volgens mij is de rust al uh, alweer afgelopen. Manchester City tegen Wiggins Athletic. de FA Cup Final. Ragnar Niemeijer. Ja, we zijn al even bezig. En, uh, dat is al een minuut of vijf in de tweede helft. Nog altijd 0-0 op Wembley, maar het scheelde zojuist niet veel... Terwijl Wiggen nu een hoekschop moet weggeven. Aan, uh, opnieuw trouwens aan Manchester City. Aguero met een kans nadat TFS halverwege de Wigan helft op rechts in balbezit kon komen. Passeerde een mannetje. Gaf voor en Aguero dicht bij het doel. Met een intikker. Ik telde hem eigenlijk al. Maar die bal ging een fractie naast. Daar is die hoekschop. En die bal gaat over het doel. En vervolgens wijst de scheidsrechter Andre Mariner naar uh, het 5-meter gebied. De 5-meter leider zegt daar. Dat is de plek waar de bal een keeperstrap wordt. En die mag getrapt worden, die bal, door Joel Joel Robles. De doelman van Wigan Athletic. Dat zich tot nu toe zo goed gepresenteerd heeft in deze finale. Maar dat ook heeft gezien dat er toch een aantal grote kansen is geweest. Waaronder die zojuist van Aguero voor Manchester City. En ik ben een beetje bang als City het eerste doelpunt maakt. Dat dan misschien Wigan wel eens in grote problemen zou kunnen komen. Voorlopig is daar geen sprake van. Speelt Kone in de spits. Hem een geweldige opening zien geven in de eerste helft. Maar de kans toe hem zeep geholpen door Calum McManaman. En nu een goede tackle bij Wigan. Links op het veld, op het middenveld. Het kan naar voren toe, maar de bal gaat achteruit naar de verdediging. Waar veel mensen overigens ontbreken bij Wigan. Onder wie Ronnie Stam, de -verdediger van NAC en FC Twente. Geblesseerd aan de enkel. Er werd gevreesd voor een gebroken been laatst, maar daarvan was geen sprake. Espinoza geeft het mee op links. Doet dat aan McManaman. Een dribbel, het strafschopgebied in en dan weggehaald op de achterlijn bij Manchester City. Voor het echt gevaarlijk wordt. Dat gebeurt door Garrett Barry. Een van de twee controlerende middenvelders. Ook Yaya Touré staat op zo'n positie. En de bal is ingegooid door Jordi Gomez. Links op het veld. Halverwege de helft van Manchester City. Espinoza, de man uit Honduras, is even op de grond gaan zitten. De scheidsrechter kijkt eens dus even hoe het met de mis. Maar inmiddels is hij. Uh... Man uit Honduras, Roger Espinoza, weer opgestaan. Roberto Martinez geeft zijn aanwijzingen de manager van Wigan. En Wigan met het balbezit. Kone laat zich uh, halverwege de City-helft de kaas van het brood eten door Vincent Compagny. De Belg terug in het elftal. Heel veel wijzigingen bij Manchester City. Dat nu via Nastasic opbouwt aan de linkerkant van het veld. Bij Gautlichy. De oudspeler van Arsenal. Diep op de helft al van Wigan. Dan is daar Nasri. We zitten op de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Clichy ook daar nog altijd. Haalt niet de achterlijn. Gaat weer met de bal terug naar Nasri. Nog altijd op links. Waar is de ruimte? Aguero neemt aan. Wil kaatsen. En dan komt de bal via James McCarthy. Een van de schotten in de ploeg bij Wigan. Bij de doelman. Die hem heel makkelijk kan wegtrappen. Mocht de bal niet oppakken. En zo komt Wicken eigenlijk betrekkelijk eenvoudig uit de problemen weg. James Milner maakt zich klaar bij City om te gaan invallen. Bij de ploeg dus van de geplaagde Roberto Mancini. We zitten in minuut 53. Nog altijd is het 0-0. En dan denkt Kone weg te kunnen, maar is er bij het veroveren van de bal... In de middencirkel een overtreding gemaakt op Barry. En gaat het feest niet door. Zoals gezegd: 0-0 bij Manchester City Wigan. Ik heb net uitgebreid gesproken met Tim Steens over uh, de hockey-playoffs. We gaan natuurlijk ook met de hoofdrolspelers zelf praten. Want die halve finales van die playoffs bij de mannenhockey is bijvoorbeeld. Dus Oranje-Zwart en Kampong is nog niet beslist. In de best-of-three serie won Kampong donderdag met 4-1 en vandaag was Oranje-Zwart de sterkste en won met 3-2. Oranje-Zwart aanvoerder Robert van der Horst was dan ook blij dat deze wedstrijd winnend werd afgesloten. Uh, ja, zeker, zeker. Maar er zit ook wel een bepaalde boosheid in na de wedstrijd. Ik, ik was hier echt euforisch. Uh, we hebben donderdag zo laten liggen op Kampong en uh, we hebben natuurlijk elkaar aangekeken voor de wedstrijd. Eigenlijk geen bespreking gehouden van luisteren, uh, het moet echt uit een ander vaartje komen. en dat hebben we het terecht gedaan en uh, ik, ik moet je zeggen, we hebben ook terecht gewonnen. Ik kwam een beetje ongelukkig op 1-0 achter, maar daarna was het echt alleen maar een oranje soort dat de klok sloeg. En uh, ja, mooie at atmosfeer hier. Ik hoop dat het morgen weer zo is. Ja, dat blijkt wel dat jullie sterker waren, want maar liefst zeven of acht afkorners hè? Ja, ja, we gingen er twee in volgens mij, hè? Nou goed, dat, dat gemiddelde mag nog wel omhoog, Tim. Ja, ik, uh, als we even kijken naar die wedstrijd van afgelopen uh, donderdag, je zei al, toen hebben we eigenlijk een beetje ja, de boel uh, de kaats van het brood laten ja, eten. Ja. En vandaag ging dat een stuk beter natuurlijk. Ja, ja, dat was ook goed te zien. Uh, we, we blufften Kampong eigenlijk volledig af, wat zij eigenlijk donderdag bij ons deden. Uh, ik, uh, ik moet zeggen, Camping bijna niet aan botten geweest vandaag, ze hebben een paar, uh, paar kantjes gehad. Uh, en Corner, hè? Geen enkele corner en uh, weer een eigen goal tegen. Uh, dat is al nou de derde keer tegen Kamp. Ja, ik was helemaal moe van, van die regel. Ja. Maar, ja, met mij vele anderen, maar dat even terzijde. Maar uh, goed, we hebben gewoon het goed gedaan vandaag en uh, de focus ligt nu gewoon op morgen. Hebben jullie die wedstrijd van afgelopen donderdag nog even nagekeken op de video? Ja, wat ik al zei, ja, gisteren heel eventjes, maar vandaag eigenlijk verder niet. Het was ons al helemaal duidelijk. Kijk, Kampong verandert in twee dagen niet in strijdplan, dus uh, dat was duidelijk. Het zat gewoon in die mindset, het moest even wat harder, het moest even wat scherper. En je hebt zeker wel gezien dat, dat uh, nu de hele ploeg was die dat deed, en op zondag waren er nog een paar individu individuen. Dus uh, ja, goed. Ja. En nu? Uh, ik heb een hele lange massage nodig, Tim. Ja, ik word een beetje oud, hè? Dat <laughs> ik begin te voelen, maar nee, uh, goed herstellen en dan morgen, uh, drie uur, uh, begint het hier weer. Want het was een zware wedstrijd, hè? Vandaag. Het ging de fysiek ging het er wel op, hè? Hier en daar zag ik wat bloedneuzen, wat ja. mensen die bloedend het veld afgingen. Ja, het zat er vol op, echt, uh, echt bloed aan de paal, uh, zoals je dat zegt. Maar uh, dat hoort er ook bij, dat is play ook. Uh, spannende wedstrijden zijn vaak niet mooi, maar uh, het gaat wel echt om, om de knikkers. En dan uh, wordt het vaak wat fysieker, maar goed, dat, uh, dat weten we wat langer. En morgen nu af, kunnen wij afmaken, denk ik. Uh, ja, maar laten we gewoon om drie uur beginnen en dan uh, kijken we tijdens de wedstrijd wel hoe ver we komen. Niet te ver gaan dromen, maar uh, eerst morgen. McDonald en this pretty face, de FA Cup Final. Nog steeds geen doelpunt erachter. Nee, ik heb wel het gevoel dat er iets in de lucht hangt. Misschien wel een uur gevoetbald. Nieuwe hoekschop voor Manchester City. Veroverd aan de rechterkant van het veld. en Een ingreep van Gomez zorgt ervoor dat het zover komt. Jordi Gomez, middenvelder van Wigan Athletic. Strijdend tegen degradatie, maar vandaag hopend op een prijs. Kort genomen, hoekschop, ingebracht door David Silva, maar weggehaald ook achterin bij Wigan. Ploeg die nu misschien kan uitbreken in omschakeling als het snel gaat, liggen er mogelijkheden denk ik. Konee aan de rechterkant, een overtreding gezien door de scheidsrechter op het middenveld waar de reden van Wigan onderuit gaat. Zabaleta trekt daar denk ik aan het shutje van een van zijn tegenstanders. Onder het oog van de scheidsrechter en dat kan hij niet ongestraft laten. Het is de eerste gele kaart van deze wedstrijd dus voor Zabaleta die zich vergrijpt aan McManaman. Toch wel de man van de wedstrijd bij Wigan Athletic. Ging er zojuist ook nog een keertje langs aan de rechterkant van het veld dus en Zijn voorzet kwam toen net niet aan. Wigan heeft de bal aan de linkerkant op het middenveld. De bal gaat nu voorbij aan alles en iedereen. Overname van Yaya Touré. Die draait om zijn eigen as. Vindt dan de ruimte bij Garrett Barry. David Silva zou kunnen, maar er wordt gekozen voor een opening aan de rechterkant van het veld. Waar wordt aangepakt bij Manchester City. Veel bewegingen van James Milner. goede steekpaas. Sabaleta. En dan komt de bal vanaf de rechterkant dicht bij het doel bij de verre paal. Waar David Silva de Spaanse wereldkampioen staat. Maar die krijgt net zijn voeten niet tegenaan. Omdat die bal een fractie te hard is. Dit soort momenten heeft Manchester City toch een aantal keren gehad. De bal is een metertje te scherp zeg maar. Voor David Silva als het al geen buitenspel was. Wat het overigens een minuut geleden wel was. Toen Aguero de Argentijn nog eens op de grond ging liggen. En smeekte om een penalty. Daar bleek geen sprake van te zijn. En bovendien stond hij dus op dat moment achter de laatste verdediger. De 62 e minuut inmiddels. En Manchester City, Wigan is een echte wedstrijd. Misschien wel meer een wedstrijd dan je van tevoren had verwacht. Ze hadden bij Wigan... Uh... In de gaten dat dit een belangrijke wedstrijd was de afgelopen dagen. Er is in de stad heel veel gedoe geweest om deze wedstrijd overal stickers op de ramen. Om de ploeg te steunen om dat te laten zien op de deur van de kleedkamer is geschreven. Make history, een eenvoudige maar duidelijke boodschap. En voor het eerst kan er dus iets veroverd worden door Wigan Athletic. Veel geschreeuw dat komt van Carlos Tevez aan de rechterkant van het veld op de helft van Wigan Athletic een uh, hoogbeen, daar heeft hij gelijk in, van Jordi Gomez. En dus een vrije trap. Het is uh, overigens zo, ik kijk nog even op mijn televisiescherm, dat hij niet eens geraakt wordt door, door die bal, uh, Carlos Tevez, maar er zo van schrik dat hij bij voorbaat al gaat liggen. Ik kan me voorstellen dat vanwege de intentie de scheidsrechter alsnog de vrije trap uh, geeft. En dat betekent dat alle koppers zich hebben gemeld op de rand van het van Wigan als uh, David Silva is. Die zich heeft gemeld voor deze vrije trap. Ook Vincent Company, de Belgische international. De captain van City staat daarvoor. De bal lijkt me nogal scherp. En dat is hij inderdaad met links ingedraaid. Door David Silva richting inderdaad Kompany. Maar net als zojuist is de bal een fractie te scherp. Ziet ook Roberto Mancini vermoedelijk. Vanaf de bank van Manchester City. Veel geruchten de laatste dagen dat hij wel eens zijn baan... Zou kunnen kwijtraken aan Manuel Pellegrini, nu nog de trainer in Spanje. En uh, ja, dat uh, is uh, een gerucht wat steeds sterker wordt de trainer van Real Madrid, tegenwoordig van Malaga. Zullen we maar eens kijken naar het veld. Aruna Kone, ex-PSV dus. Halverwege de helft van Manchester City. Linkerkant van het veld. Bal even teruggelegd. McCarthy dan middenvelder. Aan de rechterkant wordt al een tijdje lang gevraagd. Door McManaman. Bal ineens uh, teruggespeeld. En dan kijken we naar Kone weer. Op de kop van het Strafsomgebied. Een paar meter erbuiten. Aangespeeld door Maloney. Snelle combinatie. De bal gaat uh, snel op en neer. Van links naar rechts. En dan wordt er door die Gomez uiteindelijk vanuit de tweede lijn geschoten. Maar wel meters heen over het doel van Joe Hart. En daar kun je nog over zeggen over de doelman van Manchester City. Dat het toch wel verrassend is dat hij speelt. dat er al een schijn van dat Costel Pantelimon de reserve doelman ook in deze finale zou mogen keepen. Kiept eigenlijk steeds in het FV Cup toernooi. Er was ook wel gezegd, min of meer, dat dat zo zou blijven in de finale. Maar Joe Hart, de keeper van Engeland, heeft toch de voorkeur gekregen. Zoals dat overigens ook, maar dat is dan iets minder verrassend en iets minder spraakmakend misschien. Zoals dat ook zo is aan de andere kant van het veld. Waar Joel dus keept en niet Ali al Hapsi. Die zijn basisplaats dit seizoen is kwijtgeraakt. City gooit in via Zabaleta. Meter of vijf over de middenlijn. De bal moet wat achteruit, want er is geen ruimte. Touré speelt hem eens breed. En dan eens kijken waar de ruimte in de as van het veld dan weer ligt. Bij David Silva. Heel even, Colo Touré. Of Jaya Touré moet ik zeggen. Want Colo. Die uh, zit uh, niet bij de ploeg. En aan de rechterkant kan Manchester City nu doorkomen. Kabbewegingen zijn er van Milner. Die verslikt zich eigenlijk. In zijn eigen actie. En dan is het de bedoeling dat Maloney een aanval gaat opbouwen voor Wigan. Als we inmiddels in de 65ste minuut zijn beland. Maar zijn bal wordt over de zijlijn getikt. Waardoor er geen kans is om uit te breken voor Wigan Athletic. De ploeg die het nog altijd op 0-0 houdt. Na 65 minuten dus tegen Manchester City op Wembley. Waar overigens gek genoeg een aantal lege stoelen te bewonderen is bij deze wedstrijd. Dat is typisch 0-0. Goed, gaan wij naar uh, Oranje-Zwart. Dat het eerste duel in de halve finale van de play-offs dus met 4-1 had uh, verloren. Dat heeft u net uh, kunnen horen. Uh, Oranje-Zwart won vandaag met 3-2. Uh, een belangrijke zegen, want Oranje-Zwart kan nu de finale nog bereiken. Dat derde beslissende duel werd er na een spannende en harde wedstrijd uitgesleept. Oranje-Zwart-coach Michel van den Heuvel. Ja, het is uh, het had alle hectiek van een waanzinnige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 Ja, dat sowieso. Dat doen we bij iedere wedstrijd, maar zeker wedstrijden waar het echt om de details gaat, is daar aan de orde. Dus die hebben we gisteren nabesproken, we hebben gisteren licht getraind. Wat, wat zaken doorgenomen die we vandaag anders wilden en dan, dan is het weer gaan. En was het duidelijk wat anders moest na verloopd donderdag? Nou, tactisch waren er een aantal dingen, maar met name vond ik, de, ik vond ons een beetje houten spelen. De, de eerste wedstrijd, take it for granted, zo een beetje net niet. En, en de kampong had wel de die juiste toon en de juiste attitude. En als je dat koppelt aan nog wat tactische facetten, dan, dan heb je de juiste, de juiste strijd. En dan zie je dat het nog steeds heel close is, want uh, ja, het zijn twee ploegen met fantastische spelers die tot het gaatje gaan. En dat is, dat is prachtig. Ja, tot het gaatje gaan gingen ze zeker vandaag, want er waren wel wat fysieke duels, ook wat, er vloeide ook nog wat bloed hè, op het veld. Ja, dat kan gebeuren. Dat hier en daar blijven ze een stik hangen. En, uh, ja, ook dat hoort bij playoff hockey. Uh, maar ja, zo so beet. het. Vandaag heb je weer zeven of acht corners gekregen. Er gingen er gelukkig wel twee in, hè? want uh, afgelopen donderdag kreeg je er 7 ging er maar één in. Corne blijft toch een beetje een zorgenkindje, denk ik? Zeker omdat Mink van der Weer er niet meedoet natuurlijk. Nou ja, als het uh, de eerste 7 was 1, vandaag 7-2, als morgen 7-3 is, dan ben ik heel tevreden. Dus, uh, maar ja, het, is, het, is, uh, het heeft punt van aandacht. Maar ook, ook zij hebben een uitstekende cornerverdediging. verdediging Goede keeper, goede uitlopers. Dus het is niet, niet zomaar gezegd dat je dan makkelijke variatie zomaar scoort. Dus uh, ik vind het knap dat we er vandaag op het juiste moment 2 in prikken. Ja, want je hebt niet eens een tegen tegengekregen vandaag. Dat is een compliment voor de verdediging. Ja, één minuut van tijd wel. Dat was ook geen corner. maar <laughs> uh, ze gaven hem wel. Toen was het nog even billen knijpen, maar toen stonden we gelukkig goed. Hm. Wat vond je van de scheidsrechters vandaag? Was het voor ja. hun lastig? Nou, het is uh, zo'n verschrikkelijke moeilijke wedstrijd op zo'n hoog tempo ja. met zoveel spanning en zo... En, ja, iedere 50-50 call zit, zit wel iemand op, op de zeuren. Dus in die zin, ik vind dat ze het gewoon uitstekend gedaan hebben. En uh, ik denk dat de, de, de toon gezet waar nodig om op een gegeven moment in te grijpen. Je, je balanceert op de grens, die zoeken wij en die, zij bepalen die. En uh, ik denk dat die op dit moment uh, dat die goed zat. Dat valt uh, Michel. Uh, wat ga je doen tussen nu en morgen drie uur? Uh, dat, is, dat is behoorlijk wat. Uh, we hebben dadelijk een nabespreking met de ploeg. We hebben uh, een aantal fysio's die hun werk gaan doen. We gaan uh, de beelden keurig bekijken en dan gaan we de ploeg uh, oplappen. En uh, om morgen, om de, <laughs> binnen 22 uur moet je weer. Dus dat is, uh, dat is behoorlijk. Ja, oplappen, want je had wel een blessure, gesproken. Rob Rekkers, die ging het veld. Op. Wat was er met hem? Nou, die werd behoorlijk fysiek ingelopen met, met de schouder mm -hmm. van Kemperman. En uh, ja, die heeft hem volgens mij niet aanzien komen. En die heeft er, had een bloedneus. Maar kan wel spelen morgen. Dat zien we morgen. Hè? NOS langs de lijn met Robert Meder. Happy brothers and listen to the music. Zometeen komen we nog even terug op dat uh, opmerkelijke incident. Dat is het hockeywedstrijd tussen Oranje, Zwart en Kampong waar geslagen zou zijn. Beelden wel niet. Scheidsrechter zegt er niet gezien, wel gezien. Zometeen de details uh, daarover. Toch een opmerkelijke zaak. Maar die slotfase, die wordt steeds spannender in die FA Cup finale. Natuurlijk kracht naar. Ja, als je nu een doelpunt maakt, dan wordt de kans dat je wint ook steeds groter. 73 minuten gevoetbald. Manchester City verliest de bal. David Silva ligt op de grond in het strafzopgebied. En Wigan gaat vrolijk verder richting de Manchester City helft. 0-0 zoals gezegd. Coné met de bal in de middencirkel. Wat minder van hem gezien de afgelopen 10, 15 minuten. Houdt de bal nu aan de voet, speelt af naar Espinoza. Staat 25 meter over de middenlijn, links op het veld. En dan komen ze, de spelers van Wigan, in de as van het veld. De ruimte ligt bij Callum McManaman. En hij lijkt de speler te zijn die met een versnelling de boel zal moeten zien te forceren. Geeft inderdaad de voorzet na het halen van de achterlijn opnieuw. Maar de bal is wat te royaal en kan niet worden opgepakt door een van de aanvallers van Wigan. Voorzet vanaf links aangeschoten, dan tegen Garrett Barry. En dan gaat de bal over de zijlijn heen als Milner geblesseerd is uh, geraakt. Wat hebben we gezien de afgelopen minuten als de wedstrijd nu tenminste voor even een paar tellen in ieder geval stil ligt. Kopbal gezien van Rodwell, want hij is ingevallen bij City. speler van Everton op het middenveld gaan voetballen. Carlos Tevez is er vanaf gegaan en we zijn weer aan de gang met Espinoza. 74 minuten, een dik kwartiertje nog te gaan. En achterin heeft Alcaraz, de Paraguayaan, de bal toch fit voor deze finale. Caldwell, de captain, moest afhaken en dus ook Ronnie Stam. En dat is toch vervelend als je ploeg voor het eerst op jacht gaat naar een prijs. Dat je toch voor zo'n duel moet afhaken. Speelde 17 duels dit seizoen voor Wigan Athletic. Dat via McMenamin. Maar weer eens de bal heeft een meter of 10 voor de middellijn. Zoekt het u wel met Nastasic. Is dat een overtreding? Ja. Gebruikt het lichaam en legt McMenamin neer. En er komt ook een gele kaart aan. Opnieuw voor Manchester City. We zagen eerder al Zabaleta. Nu is het Nastasic. Pakt met de arm ook nog even de schouder vast van Kellen McMenamin. En een vrije trap op een positie waar misschien wel muziek in zit. Want de bal ligt aan de rechterkant van het veld. Een paar meter Slechts buiten het strafschopgebied. Het zal een meter of drie zijn tot aan de lijn van het penaltygebied. Een tweemans muur zo te zien. En uh, dat is een uh, plek van waar je een vrije trap heel makkelijk richting een van de koppers zou kunnen geven. Coné heeft zich ook gemeld net als wat uh, verdedigers. Ook uh, ja, wie staan er allemaal nog meer eigenlijk is iedereen ook van Manchester City nu terug in het eigen strafschopgebied. Sean Maloney, aanvaller van Wigan, gaat deze bal voor zijn rekening uh, nemen. De muur bestaat onder meer uit David van. Nou, daar moet je hem overheen kunnen krijgen. Dat is ook wat lukt en de bal komt bovenop de lat. Nou vraag ik me af of dat de bedoeling was van deze Sean Maloney. Maar het is in ieder geval een dreigend moment. En het zal de supporters van Wigan, net als de voorzitter op de tribune... we zien hem veelvuldig op de monitor voorbij komen. Maar het zal die mensen het gevoel geven dat er echt wat te halen valt vandaag tegen Manchester City, wat natuurlijk heel graag deze prijs wil winnen. Maar wat net een tikkie grager, zie PSV deze week de landstitel had willen winnen. Maloney, de man van de trap van zojuist, mag nu in de middencirkel een vrije trap nemen. Doet dat naar McManaman. Zij zijn wel de mensen die de opening moeten forceren, denk ik, voor de ploeg van roberto martinez balverlies rodwell pakt over links achterin balbezit bij city nastasic terug naar zijn keeper dat is dus vandaag opnieuw joe hart opnieuw omdat hij in de competitie altijd speelt maar in de beker tot nu toe eigenlijk steeds plaats maakte voor Pantelimon zabaleta rechterkant van het veld steekte de middellijners over voor manchester city dan naar jaja touré niet jojo maar Yaya touré daar is dan David Silva. Opening op links bij Gauw Clichy. Halverwege de helft van Wigan Athletic. Wat langer en rustig balbezit nu voor City op de helft van Wigan Athletic. Eens kijken waar het naartoe kan. Dat is precies wat er gebeurt bij Manchester City. De opening wordt gevonden aan de linkerkant. Clichy legt de bal voor. Doet dat hoog. En ter hoogte van de strafschopstip wordt er uitverdedigd. Als Kone dan ontvangt, denkt het publiek van Wigan even... dat er gecounterd kan gaan worden. Maar daarvoor zijn er te veel mensen toch terug van City... ter hoogte van de middenlijn. We zitten op 13 minuten voor het einde... en nog altijd wachten we op Wembley op doelpunten in die FA Cup finale... tussen Manchester City en Wigan Athletic. Nou, ik zei het al, veel commotie vandaag na de tweede uh, halve finale... bij de mannenhockeyers tussen Oranje, Zwart en Kampong... De Utrechters die waren na afloop des duivels, want in hun ogen... had de Pakistaner Rizwan na 20 minuten een rode kaart moeten hebben. Rizwan was in duel met de Spaanse verdediger van Kampong, Ramon Allegre. En na een fluitsignaal sloeg Rizwan met zijn stick op het hoofd van Allegre. Die bloedend vervolgens het veld moest verlaten. De scheidsrechters van Eert en Otten hadden niets gezien... maar kampong Alexander Koks wel. Nou ja, we hadden de beelden niet eens nodig, omdat we het tijdens de wedstrijd al uh, gezien hebben en zagen... En, uh, hij slaat na op een liggende speler van ons Ramon in zijn gezicht. En dat uh, betekent dat hij daar met een, met een rode kaart af had gemoet. Hij krijgt hem niet, want dat was blijkbaar niet gezien. Niet en eens bij... groen hè? En niet eens groen. En uiteindelijk uh, komen er bijna de beslissende fase van een wedstrijd met tien man te staan. Omdat Kemperman een, uh, een kaart krijgt. Ja, voor een overtreding waarvan ik denk, nou, dat had ook met groen afgekund. Precies. En dat is wel iets wat, uh, wat ons niet heel blij maakt. En dat zat allemaal los even van de wedstrijd. Want uiteindelijk hebben we in de wedstrijd zelf ook onvoldoende gebracht om de wedstrijd zelf te winnen. Alleen dat zijn wel natuurlijk hele belangrijke momenten in een, uh, in een wedstrijd waarin het om dat soort dingen ook gaat. En, uh, het kan natuurlijk niet zo zijn dat die jongen op het veld blijft staan en, uh, en wij later met die man uh, spelen. Je hebt nog geprobeerd uh, de scheidsrechters om te praten na de wedstrijd. Wat heb je geprobeerd eigenlijk? Dat hij misschien geschorst zou worden morgen? Nou, de scheidsretters niet proberen om te praten. Maar uh, uh, het is wel heel makkelijk. Wij, uh, wij laten dit natuurlijk niet zomaar gebeuren. Wat kan je doen? Uh, nou, Doen wat we nu aan het doen zijn. En uh, zorgen dat de, de hockeybond hun werk doet. Want het is heel simpel. De play-offs en de hele competitie, maar zeker de play-offs... staat in het teken van respect en sportiviteit. Dat hoor ik aan alle kanten. Dat uh, predikt de hockeybond. Als dat zo is, dan moeten ze daar hier ook wat aan doen. Maar op korte termijn kunnen ze daar waarschijnlijk niks aan doen, hè? Nou, ik denk dat het vrij makkelijk is om er wel wat aan te doen. Want uh, iedereen heeft het gezien. Het staat op beeld. En... Uh, dit is volgens mij weinig te maken met uh, respect en sportiviteit. Ja, je zou iemand van de bond de beelden moeten laten zien eigenlijk, maar dat hebben ze nog niet gedaan hè? Dat hebben wij inmiddels wel al gedaan en uh, het is nu, uh, nu is de bond aan zet. Ja, ik ben benieuwd. Maar even terug naar de wedstrijd nog. Uh, jullie hadden afgelopen donderdag met 4-1 gewonnen. Met wat voor gevoel ging je hier naartoe? Om het wel af te maken neem ik aan. Ja, ja tuurlijk. Ja, weet je, de... Je hebt twee wedstrijden, alleen je wil, het natuurlijk zo, uh, je wil het eigenlijk zo snel mogelijk afmaken. En dat is direct in de eerste de kans die je hebt. Mm. En uh, wat ik net ook zei, uiteindelijk hebben we zelf onvoldoende gebracht, uh, zeker aan de bal, uh, om die wedstrijd naar je toe te trekken. Het is nog steeds wel spannend, het is uiteindelijk maar 3-2. Maar we moeten zelf uh, wel wat meer brengen aan de bal. En nu? En nu, uh, ja... Jongens... Moeten een beetje oplatten? Ja, de, de jongens zijn gedoucht, worden behandeld en we rijden zo richting, richting kampong. Om daar met z'n allen te eten, te bespreken en ons weer voor te bereiden voor morgen. Ja, want morgen moet het echt alles of niks Wordt het dan? Ja, dat is mooi. Het is een finale. Ja. Tot slot, Alexander. Dit was een wedstrijd waar het echt op het scherp van de snede werd gespeeld. Dat zijn ook playoff wedstrijden natuurlijk. Ja, en dat zijn wel de wedstrijden waar ik het hele jaar voor traint. En uh, donderdag natuurlijk ook, maar deze ook. Dat had ook weer zijn eigen gezicht en zijn eigen verhaal. En uh, de vlam in de pan. Nou, ik vind dat als coach altijd wel mooi. Alleen het is altijd leuker als je dan aan de goede kant van de medaille zit. En dat zaten we vandaag niet. Kampancoach Alexander Koks, die nog wit heet was. Ik hoor een toeter die, uh, die gelijk associeert met handballen. Richard van der Made. Ja, inderdaad. Goedenavond. VOC tegen ja, Dalsen. Maal, ja, het is vol begonnen zo te horen. Ja, ja, de kleine sporthal hier in Amsterdam-Noord is volgestroomd met voornamelijk natuurlijk Amsterdammers, maar ook wel wat fans uit de regio Salland het oosten van het land uit de omgeving van Zwolle waar Dalfsen natuurlijk ligt. Een aanval nu van VOC in de beginfase van de wedstrijd. Het tempo zit er meteen goed in. Het staat 2-2 in deze tweede finale wedstrijd om de landstitel. De eerste twee weken geleden in Dalfsen eindigde in een enorme oorwassing. Ten opzichte van VOC een uh, hoge uitslag die Dalfsen daar neerzette. Namelijk 32-20. En dus heeft VOC in deze wedstrijd de kans om dat recht te zetten. Als dat niet lukt, want het gaat om twee Wedstrijden, dan zal Dalfsen de titel prolongeren. De afgelopen twee jaar de sterkste van Nederland. Een team dat gecoacht wordt door Peter Portenge, Die ook bij de mannen al vaak een landstitel wist binnen te halen. En met Dalfsen dus ook zeer succesvol is. Een strafwoord krijgen we na ruim vier minuten bij de 2-2 stand. Ik kijk in het gezicht van 4 viergeven. Dat is de keepster van VOC. En het doelpunt wordt gemaakt door Mirte Schoenhaker. En zo staat Dalfsen na een kleine vijf minuten handbal op voorspel. Hier in Sporthal de Weren in Amsterdam-Noord. Kijk, die wedstrijd is net begonnen. Het is al zo'n herrie, dat beloning nog wat voor later op de avond. Manchester City tegen Wigan. ze daar, ik denk nog een minuutje of acht. daar. Ja, ietsje minder zelfs. Hoewel, dat is secondenwerk. Nee, acht minuutjes nog tot aan het einde. Geen doelpunten, 0-0. Joe Hart Hij heeft de bal voor Manchester City. Blijkbaar heeft Roberto Mancini nog altijd... Uh... Ja, er is geen fiducie in dat Zeko nou de man is die de beslissing gaat forceren. Want je zou toch verwachten dat hij, topscorer van de ploeg, toch wel eens een keer binnen de lijnen zou kunnen komen. Maar dat is niet gebeurd. Mancini bracht middenvelders tot nu toe in zijn elftal. Staat nu wat te schreeuwen aan de zijlijn. Want hij vindt dat zijn ploeg de ingooi had moeten nemen. Maar de bal is aan Wigan gegeven door scheidsrechter Andre Mariner. Matige aanname nu aan de zijkant op de eigen helft bij MacArthur. Schot en dus mag Manchester City gaan gooien een aantal meters over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Manchester City, Wigan Athletic, drie minuten voor tijd, nog altijd 0-0. Hij is één jaar president, maar de Fransen moeten hem niet meer. Hoe gaat François Hollande zijn presidentschap redden en Frankrijk hervormen? Hij is een beetje contesté par la gauche. Zelfs in de linkse kringen is nu kritiek op hem. Morgen in Bureau Buitenland tips voor François Hollande, een president in nood. Bureau Buitenland, morgen om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.